1 uur. De Radio 1 sportzomer. Zomer. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ad van Liemp heeft een programma gemaakt over Nederlands-Indië. En met hem bespreken we natuurlijk ook het nieuws van vandaag. De roep om onderzoek naar de politionele acties. En de te kloppen scoren in de nieuws- en sportquiz is 54. Straks een nieuwe ronde, nieuwe kansen. is het NOS Nieuws nu. Hier is Dorald Megens. De Vestia heeft een akkoord bereikt met een groep banken over het afbouwen van de zware schuldenlast. Vestia heeft grote financiële problemen door speculatie met financiële producten. De corporatie sloot bij verschillende banken risicovolle renteverzekeringen af en zit nu met een schuld van ruim 2,5 miljard euro. Begin deze maand werden de rentebetalingen over die schuld al stopgezet, zodat de positie van Vestia niet verder kon verslechteren. Sindsdien praat Vestia met de overheid en met de banken over het afbouwen van de schuldenlast. Details uit het akkoord worden later vandaag bekend. Na de ACP heeft nu ook de grootste politiebond NPB ingestemd met de nieuwe politie-CAO. De bonden werden het begin deze maand al eens met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. In het akkoord zijn nieuwe afspraken gemaakt. Zo gaan politieagenten die zwaar en specialistisch werk doen meer verdienen. Een ander opvallend punt is dat politiemedewerkers voorlopig nog met vervroegd pensioen kunnen. Minpunt is volgens de bonden dat het politiepersoneel geen structurele loonsverhoging van 3% krijgt. De kleine Griekse partij Democratisch Links wil meedoen... aan een mogelijke regering van Nieuwe Democratie en PASOK. Dat heeft partijleider Kouvelis gezegd... na een gesprek met PASOK-leider Venizelos. Volgens Kouvelis zijn, er ze de, zijn ze er de komende uren wel uit. Gisteren zei Venizelos al dat hij vanavond de onderhandelingen wil afronden. De socialistische partij PASOK en de conservatieve Nieuwe Democratie... hebben samen een meerderheid in het nieuwe Griekse parlement. Maar ND-leider Samaras heeft gezegd... dat hij een zo breed mogelijke regering wil.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 De student had een enquête verstuurd naar mensen met een verlof- of jachtakte. Volgens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging... waren de vragen niet serieus te nemen. Nou, als je dan kijkt naar die vragenlijst, dan staan er vragen tussen... als hebt u vroeger wel eens gespijbeld op school? Ja, wie niet, denk je dan? Uh, ik krijg te weinig complimenten voor het werk dat ik doe. Allemaal van dat soort vragen. Hè? Vindt u dat de huishoudelijke taken thuis goed zijn verdeeld? Het zijn allemaal vragen die heel diep vinden wij ingrijpen op het privéleven. Zonder dat eigenlijk de relevantie voor het uiteindelijke doel voor ons gevoel duidelijk is. Het absurdeeronderzoek onderzoek was wel goedgekeurd door politiemensen... maar niet door de korpsleiding. Morgen stuurt de politie Twente een excuusbrief naar de geënquêteerden. Het weer nog vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. In Limburg kan het dan wat gaan regenen. Het wordt 18 graden aan zee, 22 graden in het binnenland. Morgen is het grotendeels droog. Vooral in het zuiden blijft het bewolkt. En dan wordt het opnieuw zo'n 22 graden. AMB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daarom staat er tussen de afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Velsen 4 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Op de andere rijbaan naar Amstelveen staat ook een korte file. Tussen Beverwijk Oost en het Rottenpolderplein 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Een groot voordeel van de Volkswagen dealer is... Juist, voordeel.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen spreken we met Herop Brinkman over zijn nieuwe partij dus... ...democratisch politiek keerpunt. Hier is ook programmamaker Ad van Liemt... ...en hij praat over zijn nieuwe programma Nederland valt aan. Hier zijn Dioden de, de Graaf en Jurgen van den Berg. Drie gerenommeerde onderzoeksinstituten willen een nieuwe studie uitvoeren... naar het militaire optreden van Nederland in voormalig Nederlands-Indië... in de jaren 45-49. Ze noemen het van essentieel belang om naast Nederlands... ook Indonesische archieven en historici te raadplegen. Ad van Liempt is hier, goedemiddag, televisiemaker, ja. historicus. Jarenlang verbonden aan het programma Andere Tijden. Uh, straks praten we over uw nieuwe programma Nederland valt aan... Uh, ook over de politionele acties. Hè? Uh, maar eerst even naar de actualiteit. Vindt u dat er een nieuw onderzoek moet komen? Uh, ja, ik vind het heel verstandig. Een heel goed idee. Uh, het is eigenlijk niet eens een nieuw onderzoek. Het, is, het zou het eerst echte onderzoek zijn. En dat is eigenlijk het probleem van de hele kwestie. Zo moeten we het zien. Alle kansen in het verleden om uh, het Nederlands beleid in zaken in Indonesië... is goed en grondig uit te zoeken. En ook wat de fouten zijn gaan. Uh, die kansen zijn allemaal gemist. De grootste kans was in 1969. Toen is er een enorme oprisping geweest van verontwaardiging... na aanleiding van een uh, televisieinterview van Huting. En toen heeft de Tweede Kamer echt een kans voor open doel gemist... Uh, want toen er lag er een motie voor een parlementaire enquête in zaken in Indonesië. Dan had er dus een enorm groot onderzoek gekomen. Maar er waren allerlei politieke en andere overwegingen om daar tegen te stemmen. Althans met een kleine meerderheid. Tegenwoordig zou je in zo'n geval zo'n enquête toch toestaan. Want deze doet niet. En sindsdien is het altijd blijven opspelen als een uh, wond die niet uh, goed schoongewassen uh, is. En die alsmaar blijft ontsteken. En dan duurt het weer even een jaar. En dan komt er weer opnieuw uh, rotzooi uit. En ja. dat, dat is duidelijk het geval en nu het is een veel te late maar verstandige poging. Maar is het een, een, een poging die ook echt uh, ja, baat kan hebben? Nou ja, onze ervaringen bijvoorbeeld met parlementaire enquêtes en diepgaande uit, uh, onderzoeken zijn eigenlijk wel redelijk positief. He, er zijn een aantal parlementaire enquêtes geweest... naar grote uh, nationale kwesties... die daarna niet meer als een grote nationale kwestie werden aangemerkt. Het was in ieder geval goed uitgezocht. En dan blijven altijd wel mensen oneens met de uh, conclusies. Hier uh, zou dat in het verleden in ieder geval gewerkt hebben. Nu is het natuurlijk wel heel lang geleden. En de mensen die er echt onder lijden... wat volgens mij uh, voor een groot deel ook de Nederlandse veteranen zijn... en zeker ook wel mensen met uh, roots in Indonesië... maar ook de Nederlandse veteranen... die lijden onder het feit dat nooit de verantwoordelijkheden zijn uitgevoerd. Zocht. En eigenlijk, als het woord excessen of oorlogsmisdaden valt... Uh, raakt iedereen in een kamp. Uh, terwijl je weet dat dat hoog, hooguit een, een heel laag promilage van de betrokken is geweest... die zich daaraan heeft schuldig gemaakt. Maar de rest raakt er altijd door Want, Maar is het probleem niet dat die mensen allemaal, uh, die nu nog leven heel oud zijn... Uh, ik, ik hoorde Michel Maas, de correspondent in uh, Indonesië... die zegt van, ja, er zijn wel archieven ook hier... maar uh, het ligt overal her en der verspreid... of het is aangevreten door de termieten. Dus hoe, hoe, hoe moeilijk ja, is het om je... alles boven water te krijgen? Het is dan. ontzettend lastig. Het is ook veel te laat. Maar historici zijn tot veel in staat. En er is wel ook ontzettend veel wel. Een van de instituten die uh, het, uh, uh, met het plan komen... het NIMH, het Nederlands Instituut Militaire Historie... Uh -huh. daar is ongelooflijk veel. Daar zijn ook echt... Ik heb ze zelf gezien. Daar zijn de, de actieverslagen van Westerling. van zijn actie Dat is die in zuid ja. Zuid-Sumatra, ja. die, uh... die daar in, in zuid Levens ja. een paar maanden lang op een hele speciale manier voor rust en orde moest zorgen. Die actieverslagen die heb ik gelezen, Die zijn er. Dus daar kun je nog ontzettend veel uithalen. Alleen, uh, ja, met oogtuigen is het sowieso moeilijk. En uh, ja, wat Maas zegt is natuurlijk waar. Uh, in Indonesië in Indonesi is de archiefinfrastructuur natuurlijk aanzienlijk minder dan uh, dan het hier is. Hier is Ongelooflijk veel. Het nationaal archief ligt echt vol met dossiers over uh, de politieke situatie uh, in die periode. Dus dat is allemaal te vinden. Hè. Dus de verantwoordelijkheid voor, voor geweld, ook de verantwoordelijkheid voor het uitzenden van zoveel soldaten. Dat is allemaal wel terug te vinden. Dus ik denk dat de uh, gerenommeerde instituten een heel eind komen. Ja, want daar gaat het onder andere om in het onderzoek. Hè. Wie is er verantwoordelijk geweest? Of bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Kunt u aangeven wat nog meer goed zou zijn om uit dat onderzoek te halen? Um, ja, dat is natuurlijk ook... Uh, het, het zou echt geschiedschrijving worden. Hè? En je probeert het te verplaatsen in de omstandigheden van nu. We hebben zo de neiging om te oordelen met de, met de kennis van nu. Maar de ongelooflijke spanning die er heerste... meteen na de Japanse capitulatie en vooral die Persia-periode... dus de periode van redeloos revolutionair geweld... Uh, die de... Die dus alles daar op zijn kop heeft gezet. En die door verschillende mensen anders werd geïnterpreteerd. en hè, de, uh, de Nederlandse overheid vond dat al een beetje onzin. En uh, verbood bijvoorbeeld de, uh, onze mensen daar om met de nieuwe republiek te praten. Hè, degene die dat uiteindelijk wilde, die uh, werd ontslagen. Mm -hmm. Dat lukte niet, maar die wilde ze ontslaan. Dus uh, uh, en, en een groot probleem was bijvoorbeeld het totale isolement. Waarin, naar mijn idee. Nederlandse politieke leiding had geleefd in de oorlog. Die wisten echt niet wat er in de rest van de wereld aan de hand was. Ze zaten hier in een bezet land of in een kamp. Uh, dus dat heeft uh, uh, die politiek eigenlijk in hoge mate beïnvloed. Dat dan eens goed uitzoeken. Waar daar nou precies... De... Ja. Er zijn al mooie boeken over, hoor. Het is niet zo voor niet op nul te beginnen... Maar ik denk ja. dat daar uh, nog wel echt wat te halen is. Want je hoort dat er van de andere kant natuurlijk ook van alles uh, is, is gedaan ja. en, en misdaan. En uh, dat zijn Michel Maas ook nog, hè, van, uh, de vraag is of de Indonesische regering erop zit te wachten dat de een onderste boven komt. Want die hebben natuurlijk ook uh, daar... Uh, ja, dat is, dat is de vraag. Uh, maar goed, als Nederland dan eindelijk na zoveel uh, jaren weigerachtigheid uh, toeschietelijk wordt, dan is er voor... Uh, Indonesië, dat over het algemeen altijd veel ontspannender ja. uh, naar, naar die tijd heeft gekeken. Logisch, ze, ze zien het als hun vrijheidstijd. Dus ze kijken daar ja. veel ontspannender naar dan wij. Als dat onderzoek er komt, valt het wel mooi samen met het nieuwe programma. Hè? Nou, het is een eenmalig programma. Hè? Dus de, de, ik denk niet dat het over een maand <laughs> wordt uitgezonden. Zo snel als het <laughs> onderzoek Ik, ik denk klaar is. niet dat het over een maand is, maar het is wel. Heel toevallig. Ja. Vandaag presenteren we dat programma uh, voor uh, de media en zo. Ja, was, en, uh, was, dat is heel toevallig, toevallig en uh, ik wou dat ik het zo had kunnen plannen. <laughs> Nederland ja. valt aan. Laten we even klein, een klein stukje luisteren. Een stukje uit Nederland valt aan. Misschien. Hebben we de Ampex voor staan, jongens? Ja. Of ik Geen altijd niet. wat langzamer in 1947. Ja, ja, ja, ja, precies. Nou, dat dat ja. zal het zijn. Uh, wat leggen, want het programma heeft een bijzondere vorm. He? Nou, we hebben, we hebben iets heel raars bedacht. We hebben gedaan alsof er in 1947, in, op 21 juli, al uh, televisie was. En uh, wat we dus in feite naspelen is een breaking news uitzending. Dus echt een vrij spectaculaire uitzending van er is groot nieuws aan de hand. En namelijk Nederland valt Indonesië aan. En daar doen we verslag van. En dan doen we alsof de verbindingen en de journalistieke mogelijkheden... al zo waren als ze nu zijn. Uh, dat is natuurlijk een soort spel. Maar het is een spel waarin hopelijk wel duidelijk gemaakt kan worden... wat er echt gebeurde. Want dat weten we nu. In die tijd wist je natuurlijk niks. Hè? Zoals uh, de geschiedschrijving ja, ja. eigenlijk altijd uh, pas jaren achter, achteraan loopt... met hoe het echt gegaan is. Dat weten we nu wel. Dus dat kunnen we nu uh, reconstrueren. Het gaat om die ene dag, hè? Ja, het is echt een uitzending van een uur waarin uh, geschakeld wordt met de rest van de wereld. Uh, onder andere met uh, Batavia, zoals Jakarta toen nog heet. En daar staat dan een verslaggever. In dit geval uh, Fons van Westerlo, die we kennen als de topman van RTL van ja. even geleden. Maar, maar, maar die ooit, ooit verslaggever. In de heen? jaren 70 was ja. hij De oorlogsverslaggever van ja. Nederland in Vietnam. En die keert weer terug naar zijn oude stil en uh, staat in een batikhemd... Uh, ja. voor een uh, koloniaal paleis verslag te doen. De luisteraars zijn gewaarschuwd bij deze, want je zou ook in verwarring kunnen raken... als je dat ja, ineens uh, we, zomaar ziet. Daar hebben we iets op gevonden. Dus de, er staat de hele uitzending een uur lang een datumtitel in beeld. Okay. Dus er staat de hele tijd 20 uur, 1947 want anders zou ik bang zijn... dat iedereen ja. denkt, God, je leest één nacht de krant niet en we hebben oorlog. Die datumtitel hebben we op de radio niet, maar nu wel ja. uh, gevonden... dat cassettebandje met het fragment. Goedenavond. Nederland is in oorlog met de Republiek Indonesië. Vandaag zijn de troepen in Nederlands-Indië in beweging gekomen. En hun doel is de Indonesische militairen te verdrijven... en gebieden te heroveren, zodat de eigenaren en werknemers... van de plantages op Java en Sumatra weer aan de slag kunnen. De operaties hebben als codenaam product... en staan onder leiding van generaal Simon Spoor. Gisteren kreeg hij van landvoogd van Mook het groene licht stukje dus uit Nederland valt aan. Maartje van Wegen, Maartje in, ja, van Wegen. in dit geval Fons van Westerlo. Wie, de, wie? Afgesproken was dat ze uh, nooit meer op televisie zou komen. Ze heeft voor één keer een uitzondering gemaakt waar ik natuurlijk heel blij mee ben. En wie komen wij nog meer tegen? Er die... komt ook de broer van Fons van Westerlo tegen, Ed van Westerlo. Vroeger uh, uh, brandpuntverslaggever die in zijn tijd de Nacht van Smeltsel heeft verslagen. En op diezelfde plek, namelijk op het Binnenhof, doet hij verslag van de kabinetsvergadering van uh, 18 juli... 1947, wat trouwens een vergadering was die tot half zes duurde. Uh, want daarin uh, viel de beslissing van, uh, uh, we moesten het maar doen. Wordt dit een nieuw genre, dit uh, op deze manier? Uh, ja, dat is een... Het, kijk, dit is al een beetje een jongensdroom van mij. Ik, ik, dit plan uh, had ik al heel lang. En ik werd opeens, in toen ik eigenlijk met pensioen ging bij de omroep... kreeg ik dit als cadeau dat ik nog een programma mocht maken. Dus het is al eigenlijk een jongensdroom in vervulling. Uh, maar toen we het maakten, uh, kwamen er nog wel andere mogelijke dromen op je zou je kunnen voorstellen dat je zoiets ook doet uh, over 10 mei 40 Het is, uh, je kunt een historisch verhaal, dat kun je op alle manieren vertellen. meest voor de hand liggen is documentair, documentair, wat dan ook. En uh, dit, is, dit is een heel andere manier. Maar ik heb nu gemerkt dat het wel een, uh, een heel toegankelijke manier is. Want ja, naar een nieuwsprogramma kijken is eigenlijk heel, heel toegankelijk en, en ook eigenlijk ja. spannend. Is het belangrijk dat alles precies klopt? Ja, ik vind dat dat 100% klopt. Er zit natuurlijk ja. wel eens een, een geintje in. Dus als uh, Fons Westerlo zegt... ik kom net uit het, uit het Paleis van de Landvoogd... en ik mocht even filmen toen hij daar zijn radioreden hield. En dan zie je een stukje van die radioreden zoals die echt gehouden is. Mm -hmm. Ja, Dan kan iedereen wel snappen dat dat een knipoog is. Ja. Maar het is wel echt... Uh, een, een stukje uit die reden... het zijn allemaal hele... Uh, het, en, en ook alle feiten die, die er beschreven worden... en ook wel... Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld de vraag of ons kabinet unaniem was. Dat naar buiten toe altijd volgehouden. Uh -huh. Unaniem besluiten waren er allemaal voor. Maar in de notulen, die inmiddels gepubliceerd zijn... staat dat er een minister tegen was. En daar staat dus de wakkere verslaggever. Die zegt, ik heb de, de, het ontwerp van de notulen al gezien. Maar er was wel een minister tegen. Dus nou, Dat is het spel wat je doet. Zo'n soort Wikileaks wat toen ook op bestond. Kennelijk. Was het ook mooi voor die... Duurt jaar, maar dan heb je ook. Was het ook mooi voor die... Oudjournalisten journalisten ja, had, om weer terug, om weer terug te gaan. Ik had de indruk dat ze dat heel erg leuk vond. Ik vond het zelf ook heel erg leuk er bij geweest. Maar ik had het idee dat ze daar wel erg van genoten. Ik vond het ook wel een beetje eng. Ja. Maar, uh, maar uiteindelijk vonden ze het ook... Bijvoorbeeld uh, Joop Daan, doet ook mee. Die staat als uh, slaggever voor het kantoor van de Partij van de Arbeid. Waarin in een week tijd 7000 mensen hun lidmaatschap op uh, zegt. Oh. Hè? Dat is een andere koek dan uh, tegenwoordig. Uh, dus die staat daar verslag van te doen dat de partij in paniek is. Nou ja, die, die zie je echt genieten. Dat die weer in ja, oude stiel is na 34 uh, bestuursbanen. Hoe, ja. hoe, en, nog eventjes hoe u bij dit idee bent gekomen. U kreeg de mogelijkheid om, om een ja. programma te bedenken. U zegt het is een jongensdroom. Heeft dat zich langzaam gevormd, dit programma ja, in uw hoofd? Eerlijk gezegd heb ik al jaren geleden een keer zo'n soort plannetje op papier gezet. Ik kreeg toen zelfs een, de kans om te doen. Het was geen tijd. Het was gewoon het was een hele drukke... Tijden. Toen ging het voorbij en toen heb ik het altijd uh, bewaard. En toen het verzoek kwam, kun je een, een, een, een programma naar keuze bedenken? Toen heb ik het uit de kast gehaald en een beetje aangepast en, uh, en voorgelegd. Toen vond iedereen het eigenlijk wel een leuk idee. Uh, uitgezonden op? De dag dat het 65 jaar geleden is, 21 juli, uh, aanstaande. Ja. Dat is op een zaterdagavond. Ja, oké. Okay. 10 voor 9 Nederland 2. Dank u wel, meneer Ad van Liempt. Graag gedaan. Democratisch Politiek Keerpunt, dat is de naam van de nieuwe fusiepartij... van Hero Brinkman, zijn onafhankelijke burgerpartij... en trots op Nederland gaan, onder die naam meedoen aan de verkiezingen. En die zijn, zoals u weet, op 12 september. Meneer Brinkman, goedemiddag. Goedemiddag. U was een tijdje terug ook al even bij ons... en toen uh, wou u nog niks zeggen over die naam. Uh, dit is hem dus geworden. Ja. Democratisch Politiek Keerpunt, dat klinkt heel ambitieus. Ja, dat is het ook. Maar ik heb ook echt geloofd dat dat moet gaan gebeuren en dat dat gaat gebeuren. We hebben een, een hele goede samenwerking gevonden met, met Trots en OBP samen. Een goed team, waar ik echt heel veel hoop in heb. Ja, en de, dit, de naam van de partij geeft precies aan de situatie, status waarin we nu met z'n allen verkeren. Het, het, is een, het is een politiek keerpunt op dit moment in Europa, in de wereld, met de met de financiële en bankaire systemen die op hol slagen... Uh, onze economische situatie, de bezuinigingen... en ook de politieke situatie in Nederland... waarbij veel burgers geen vertrouwen meer hebben in de politiek... waar ik alle begrip voor heb. Ja. Um, we, we, we denken toch in Nederland, hoe, uh, hoewel de tijden veranderd zijn... maar we denken toch altijd nog een beetje in links en rechts. Waar, waar staat deze partij dan? <coughs> ja, dat is heel moeilijk, want... Um, wij zijn uh, uh, klassiek-liberaal uh, in onze grondslagen. Uh, maar zoals u weet uh, was honderd jaar geleden liberaal heel erg progressief. Uh, en als je dan ook weer terug wilt gaan in de tijd... zou je denken, nou, dat is, dan, dan wordt u dus vanzelf een, een progressieve partij. Um, ik heb wel gezegd, en, ook, en dat meen ik ook... dat er een gigantisch groot gat op rechts uh, uh, is ontstaan in de Tweede Kamer. En dat gat gaan we zeker vullen. En dan maar heb maar namen... dat zo? De PVV is er ook nog altijd, toch? Ja, de PVV is natuurlijk... Natuurlijk financieel-economisch zo links als de SP. Uh, zij willen uh, niet bezuinigen. Zij willen weer uh, veel op de POF leven. Daar waar ze de PvdA-standaard altijd als de, uh, als de, de, de grootste uh, POF-lopers van Nederland betichten. Ja. Uh, dat doen ze nu zelf. Dus wat dat betreft, uh, die partij is financieel-economisch absoluut niet rechts. Ja, en de VVD heeft natuurlijk zijn oude achterban, namelijk die ondernemer, die hardwerkende burger, ongelooflijk in de steek gelaten met het Katshuisakkoord en met het Ja, Dus u gaat eigenlijk op rechts zitten en dan tussen de PVV en de VVD? VVD in zou je kunnen zeggen? Nou ja, de, we, we zijn wat dat betreft niet goed te positioneren, denk ik. Wij gaan, uh, wij gaan, ja, maar wij, dat, wij, dat is wij niet handig, hebben, want de kiezen een van compleet, duidelijkheid. Ja, maar wij gaan, gaan financieel-economisch dat gat op rechts vullen, inderdaad. daar gaan we niet zozeer tussen de uh, PVV en de VVD in zitten... maar gaan we meer aan de rechterflank uh, van de VVD zitten. Uh, maar op andere onderwerpen zijn wij uh, zeer uh, uh, progressief. Mm. En uh, weer op andere onderwerpen zullen wij in het midden gaan zitten. Wat wij wel wilden uitstralen... Is een nieuwe politiek die echt gaat voor een kleine overheid die echt gaat voor de vrijheid van het individu en die dat doet met door het nemen van verantwoordelijkheid, uh, wat we ook in de toekomst hopelijk uh, kunnen gaan uh, bewijzen en die dat doet met constructieve voorstellen ja. zonder uh, zaken te roepen als uh, iedereen eruit en, uh, en zaken te roepen als, uh, als weg, uh, terug naar de gulden, ja. weg met de euro. Meneer, meneer Brinkman, het is na de moord op Fortuyn heel vaak gegaan over zijn nalatenschap. Hè? Ziet u deze partij misschien wel als de, de erfgenaam van uh, het fortuinisme wat toen opkwam? Ja, dat uh, zie ik inderdaad. Ik heb niet voor niets uh, bij de presentatie aan mijn rechterzijde... van mijn kant uit, van de OBP, uh, iemand uh, gesteld. Ben Groos in dit geval, deelraadslid uh, van Leefbaar Rotterdam uh, in Rotterdam. Uh, en daarnaast zat uh, Rudy Reker. Rudy Reker is uh, de fractievoorzitter van de enige uh, overgebleven LPF-fractie... in de gemeenteraad van Eindhoven. Ja, en links van mij zit natuurlijk uh, Trots, die hoe je het bent of keert... ook richting die ontevreden burger, die ontevreden burger... Die, uh, die die ziet dat die overheid alleen maar groeit, groeit, groeit, duurder wordt... Eh, waar die burger uiteindelijk de rekening voor moet betalen... Eh, die ook heel kritisch is op het goede functioneren van die overheid. Um, eh, kortom, eh, ja, ik, eh, ik zie hierin een bindend ja. element, een samenwerkingsverband... die een ongekende kracht kan vormen in de, in de toekomstige verkiezing. Democratisch politiek keerpunt, hoeveel zetels? Ja, ik, ik denk dat uh, minstens vijf zetels uh, zeer goed haalbaar moet zijn. Maar we moeten ons niet vergissen. Uh, wij zijn klaar voor uh, veel meer. Want dit worden zeer vreemde, uh, bijzondere verkiezingen. Zeker. Daarvan uh, ben ik van overtuigd. Er gaan grote verrassingen komen. Uh, en uh, als die verrassingen gunstig zijn voor de uh, DPK... dan staan wij in ieder geval klaar om daar uh, dankbaar gebruik van te maken. We komen u vast nog tegen de komende tijd. Uh, de verkiezingscampagne is nog maar net begonnen. Uh, hartelijk dank voor nu, Hero Brinkman. Graag gedaan. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws- en sportquiz. Ja, in de nationale nieuws- en sportquiz van deze sportzomer... gaan we op zoek naar de nieuwskenner van de week. Dat gaan we vandaag doen met mevrouw Marleen van Dijk. Uh, welkom, fijn dat u er bent. Opleidingsadviseur voor een zorginstelling. Um, u, uh, u weet het, hè? Op, op zondag spelen we de finale... Zeven dagen per week zijn we er nu. Um, ja, u komt uit Hengelo, dat heb ik goed, hè? Ja, dat klopt. Is het, uh, is het echt zo, want dat vind ik zo leuk om te vragen... is het echt heel anders hier... Dan voelt u zich nu al anders dan thuis? Nou, ik voel me in ieder geval anders dan thuis. Maar het heeft niet per se met Hengelo te maken. Nee, dat heeft niks met Hengelo te maken. Dat begrijp ik. Maar is het echt, dat zeggen kandidaten toch altijd... dat het hier altijd veel spannender is dan thuis. Ja. Voelt u die, die stress nu al? Ja, die voel ik wel een beetje. Oh, ja. je. Doet u thuis ook wel eens een spelletje dan? Op? Nou, ik moet zeggen, ik luister vaak naar het spelletje. En dan denk ik dat ik heel goed ben. Ja, precies. Dan okay. is het heel makkelijk. Ja, Scoren gisteren neergezet 54 punten. Dus daar moet u in ieder geval overheen om in de buurt van de week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 Minister Schippers had geluk. Het debat over de verhoging van het eigen risico in de zorg duurde niet 14 uur. Zoals van tevoren was aangekondigd. Twee partijen hadden urenlange spreektijd aangevraagd om voor vertraging te zorgen. Zodat het plan niet zou doorgaan. We hoorden al dat de PVV die spreektijd wilde vullen. Wat was dan de partij die ook zeven uur had aangevraagd? SP dat is goed. De SP probeerde de tijd vol te krijgen... door Kamerleden allerlei ingezonde e-mails voor te laten lezen over het onderwerp. Echt van voor tot achter. Algemeen Dagblad, is dus vraag 2, gebruikt vandaag de term treiterdebat. Maar er is ook een officiële term voor deze vertragingstactiek... die we vooral kennen uit de Verenigde Staten. Welke term is dat? Weet ik niet. Filibusteren? Dat zegt me helemaal niet. Nooit verhoord? Nee. nee. Verenigde Staten wordt dat filibuster veel vaker gebruikt. Daar worden zelfs stukken uit telefoonboeken voorgelezen... om de wetgeving maar te vertragen. Senator Thurmond hield in 1957 de langste toespraak ooit tijdens zo'n debat. 24 uur en 18 minuten was hij non-stop aan het woord. Gaan we door naar vraag drie, een sportvraag. Het EK gaat ook zonder oranje, dat weten we allemaal gewoon verder. Gisteren plaatst Italië zich voor de kwartfinales... mede door een doelpunt van een invaller... die wordt omschreven als het enfant terrible van de ploeg. Over wie heb ik het? Uh... Kanos? Nee. Nee, dat is niet goed. Mario Balotelli ja, is zijn is. naam. Ja. Na het scoren maakte hij gisteren weer van die hele drukke handgebaren. Hij heeft tot heel druk. Hij begon ook van alles te roepen. Maar um, ja. we hebben het niet uh, kunnen zien. Want iemand deed een hand voor zijn mond. Ja, we weten het. En misschien maar beter ook. Vraag 4. Voor de Deense voetballer Niklas Bentler uh, krijgt het EK ook al uh, uh, ook zijn land uitgeschakeld. Nog een behoorlijke nasleep. Hoeveel euro boete moet hij betalen voor het tonen van zijn geluksonderbroek? 20.000 euro. Nee, iets 100.000 euro zelfs. 100 euro. Ja. Dan gaan we naar vraag 5. We laten u een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Je, sowieso moet je wat beter in die wedstrijd komen. Niemand kon inspelen vandaag, natuurlijk, vanwege de regen. Dus uh, ja, je, je zit ook niet echt lekker in de wedstrijd als je bijna geen, uh, geen bal eigenlijk in de rally raakt. Haas. Ja, dat is goed. Robin Haase lag gisteren al in de eerste ronde uit het tennis toernooi van Rosmalen, de Unicef Open. Robin Haase is de nummer 40 van de wereld. Hij verloor van de Kroaat uh, Pavic, die uh, veel lager op de wereldranglijst staat. Op welke plaats staat deze Pavic? 640? 600... Ja, hij mm, ja, speelde het. maar één keer solo op een ATP toernooi. Dit was zijn eerste zegen op zo'n toernooi. Hij zal nu wel een beetje stijgen op je ranglijst. We gaan ons uh, bezighouden met vraag 7. U weet het, um, u kunt daar veel punten verdienen. Maximaal vier. U krijgt uh, aanwijzingen over een uh, persoon uit het nieuws. Wie bedoelen wij? Dat is uh, de vraag. Als u denkt te weten, zegt u meteen stop. Hè? Um, goed nadenken, geen herkansing. Zo zijn de regels. Goed, heel duidelijk. We zoeken dus een persoon. Vier. Achter mij staat een keizer. 3. De helft van mijn naam is vaak al genoeg. 2. Al bij de eerste ronde werd ik verkozen tot nieuwe partijleider. Stop. Buma... Haasma uh, Buma. Dat is uh, ja, goed geantwoord. Ja, ja me, is Buma Stemra, ja. Wij kunnen concluderen dat u uh, vijf punten hebt verdiend... Dat is, is dat goed? Ja, dat, dat, dat is, is eigenlijk best wel goed. Dat is juist. Dus uh, straks gaan we het aantal punten dat u verdient... in de volgende ronde vermenigvuldigen met vijf. Dus u zou uh, toch uh, die 54 punten moeten uh, kunnen pakken. Dat ja. zou moeten kunnen. In de volgende ronde gaan we kijken of uh, dat gaat lukken. Dank u wel, tot straks. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren... gasten in de studio en muziek. Um, ja, dit, dit, dit is totale paniek hier. Totale paniek. Totale... Jongens, sit back, relax. De, normaal komt er een, een, een artiest die gaat even zingen. Dan kan die mevrouw even een glaasje water drinken. Maar helaas zit dat er niet We moeten gelijk we moeten door. We moeten door. We hebben, we hebben 13, uur, 13 uur radio per dag. Maar we moeten nu onmiddellijk door. Want uh, ja, ja, dat kan gewoon niet anders natuurlijk. Dus we gaan gewoon snel door met Marleen van Dijk. 49 jaar uit Hengelo. Uh, factor wacht 5, even, wacht dus... even. Want ik wil wel graag alle vragen goed bij de hand hebben. Want uh, anders dan... Dan denk ik zei, deze mevrouw, ik, wat ik zei het al Totale paniek. <laughs> totale. totale paniek hier in die quiz. Nou, ik, ik vind niet. dat we sowieso tien punten moeten, extra moeten geven... voor deze totale <laughs> waanzin hier tijdens de quiz. Decor valt ook nog wel uh, <laughs> beneden ja. Ongelooflijk. Goed, als iedereen weer een beetje... Uh, Zin is. Oh, dat um, we gaan 90 seconden de vragen doen. Deel 2 dus van de quiz: u mag die vraag beantwoorden met het goede antwoord. Dat is vaak de beste keuze. Anders pas zeggen: de vraag moet uitgesteld worden. En we gaan kijken of u in de buurt komt van die 54, de hoogste score tot nu toe. Klaar? Komt ie. De nieuws en sportquiz. Minister van Bijsterveld overweegt de leerplicht voor jongeren zonder diploma te verlengen tot hoeveel jaar? 23. is goed. Het woede heeft een, een man ramen ingegooid bij een politiebureau in welke stad? Alkmaar. Dat is goed. In welk land wordt de top van de G20 gehouden? Uh, Mexico. is goed. Via welk sociaal medium kunnen vakantiegangers deze zomer vragen stellen aan de Belastingdienst? Weet ik niet. Stop. Pas. Twitter. Het proces tegen wie is door het Joegoslavië-tribunaal voor onbepaalde tijd uitgesteld? Taylor. Dat is fout. Nadic. Van wie is nu bekend geworden dat een van haar blanke voorouders slaven heeft gehad? Uh, Obama. Dat is goed. Met hoeveel Nederlandse renners gaat de Rabobank van Ses. start in de toer? Dat is goed. Ses. De demonstranten uit welk land zijn twee maanden te vroeg naar Den Haag gekomen... om hun ex-president te steunen? Pas. Ivoorkust. De titel van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie... blijkt al te zijn gebruikt door welke andere partij? Pas. GroenLinks. Een computer van welk merk is nu de snelste computer ter wereld? Pas. IBM. De premier van welk land zou plagiaat hebben gepleegd bij zijn juridisch proefschrift? Pas. Roemenië. Wie is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Advies van de ASN Bank? Tem Kalsma. Dat is goed. Amsterdam wil wat gaan invoeren om de overlast van bootjes tegen te gaan? Uh, kentekens. Dat is goed. Welke actrice komt dit najaar met haar debuutalbum waar ze zelf ook voor schrijft? Pas. Caries van Houten. Een valse poederbriefmelding zorgde voor groot alarm op het kantoor van welke organisatie? Pas. SVB, de Sociale Verzekeringsbank. Dat is de SVB, uh, inderdaad. Um, komen we op uh, een totaal van 7, maal 5 is 35. Dat is niet voldoende nee. om de score te openen. Maar misschien kwam dat wel door die totale paniek hier. <lacht> Ongetwijfeld. Dus eer, als ik u was, zou ik gewoon een, een, een brief sturen aan de jury... van jongens, dit kan gewoon <lacht> echt niet. Ik klacht. wil een herkant. <lacht> <Nee>. Maar goed. <lacht> goed. Dat nee. is mijn advies. U krijgt de normale prijzen mee. Dat zijn de kaarten voor beeld en geluid. Uh, daar is een uh, mooie uh, tentoonstelling over André van Duin te zien... Uh, André van Duins Pretfabriek. En een mooi boek van uh, Dirk-Jan Roelever en Jurgen Leurdijk. Dat heet, uh, het gaat uh, van over andere tijden sport. Okay. Zo is het, mevrouw Marleen van Dijk. Sorry voor de totale paniek. <laughs> Dank u wel ja. dat u hier wilde zijn. Het is inmiddels één minuut over half twee. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dorold Megens. Het aantal nieuwbouwwoningen bereikt volgend jaar een dieptepunt. Volgens uitgever Bouwkennis worden er 51.000 woningen gebouwd. 2000 minder dan dit jaar. Dat komt onder meer door de stagnerende huizenmarkt... het lage consumentenvertrouwen... en door de maatregelen in het vijfpartijenakkoord. Woningcorporatie Vestia en de banken zijn eruit. Sinds begin deze maand werd er gesproken... over de afwikkeling van de forse schulden van Vestia. Doordat er risicovolle verzekeringen zijn afgesloten bij banken... zit Vestia met een schuld van ruim 2,5 miljard. Details over de overeenkomst worden later vandaag bekendgemaakt. Ook de grootste politiebond, NPB, heeft ingestemd met de nieuwe politie-CAO. Gisteren ging de ACP al akkoord. Afgesproken is dat er geen structurele loonsverhoging komt... maar dat agenten die zwaar en specialistisch werk doen wel meer gaan verdienen. En ook kunnen politiemensen voorlopig nog met vervroegd pensioen. En de kleine Griekse partij Democratisch Links wil meedoen... aan een mogelijke regering van Nieuwe Democratie en PASOK. Dat heeft partijleider Kouvelis gezegd... na een gesprek met PASOK-leider Venizelos. Volgens Kouvelis komen ze er de komende uren wel uit daar. Zijn hoofdpunt uit het nieuws. ABB ah, Verkeersinformatie. Nog een file op de A9 Amstelveen naar Alkmaar na een ongeluk. Er staat tussen knop het Raasdorp en knop het Velsen drie kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo blij komt Henk Spaan vertellen over Michel Platini, nu UEFA-baas... maar ooit de voortrekker van een legendarisch Frans elftal. En ook waarom worden isoleercellen in Nederland... veel vaker gebruikt dan in andere landen? Linda it's so easy. Het is vandaag de derde dag van Unicef Open Tennis Toernooi in Rosmalen. Marcella Mesker volgt voor onze toernooi dat op gras wordt gespeeld. Marcella, goedemiddag. Goedemiddag. De Spanjaard David Ferrer staat op dit moment op de baan. Hoe, hoe gaat het met de nummer 1 van de plaatsingslijst? Um, gaat goed. Hij staat een breek voor in de eerste set. Het staat 4-2 voor Ferrer. Hij speelt tegen de Canadese qualifier Pierre Ludovic Duclos. Uh, onbekende jongen, maar ja, zoals dat zo vaak gaat op het gras. Gras nivelleert in de tennissport. Uh, de klassenverschillen zijn gewoon veel kleiner. Je hebt specialisten. En ja, de meeste spelers hebben toch moeite om uh, hier goed uit de voeten te kunnen. Dat zagen we al de afgelopen dagen. Want uh, toch wel wat grote verrassingen hier in Rosmalen bij de Unicef open. Bij de vrouwen liggen er bijvoorbeeld de nummers 1 en 2 al uit na 1 ronde. Samantha Stoser, de Australische topper, verloor van de Belgische qualifier... Kirsten Flipkens, grasspecialiste. De finaliste van Roland Garros, Sarah Errani, verloor van Bondarenka. En ook bij de mannen was het natuurlijk heel verrassend... dat Robin Hazen als vierde hier geplaatst... verloor van de nummer 640 van de ranglijst. Een hele jonge, jonge Pafic. Uh, um, dus ja, al met al is gras toch een specialiteit ondergrond En je moet hopen dat die toppers die eerste ronde doorkomen... zodat ze een beetje ritme krijgen. Ja. Is, het ook, nou. is het ook moeilijk om om te schakelen... van dat gravel naar gras voor spelers? Ja, heel moeilijk. Het is vooral met het uh, bewegen moeilijk. Het, het lopen, het op de been blijven. De stuit van de bal is veel lager. En ja, je ziet hier ook bij die Canadese Het is een hele lange vent met een goede service. Die speelt service volley. Nou, dat zie je niet veel meer in het tennis. Maar op gras kan dat nog wel. En ben je daar handig in, ja, dan kan je het iedereen moeilijk maken. En dat zien we ook eh, bij deze Canadees. Die staat nu 40-15 op eigen service. Dus die vindt waarschijnlijk de aansluiting naar 4-3. En die speelt dan toch een hele aardige set... tegen ja, toch de krevelspecialist David Ferreira. Ja. Halve finale Roland Garros, hè? Dat kun je zeggen. Hij <laughs> heeft een geweldig jaar. Uh, drie titels. Halve finale Roland Garros. Zeer ervaren. Nummer zes van de wereld. oudwinnaar hier... Uh, dat toch ook weer wel. Dus uh, op zich moet hij dit uh, gaan winnen. Maar het is altijd even bibberen voor de toernooiorganisatie in die eerste rondes uh, op het gras. Zijn er al partijen gespeeld, Marcella, vandaag? Ja, we hebben een uh, leuke vrouwenpartij gezien. Eerste partij, de nummer drie van de plaatsingslijst. De Slovaakse Sibyl Kova. Won van de Israëlische uh, peer. Uh, twee lange sets. Uh, Sibyl Kova ook halve finale. Roland Garros. Heel klein is ze, maar uh, heeft geweldig voetenwerk. En, en dat komt van Bas pas op dit uh, uh, gras. Uh, het, het gras wat nog uh, ja, een beetje ingespeeld moet worden. Je ziet aan het eind van de week... Gaat het allemaal wat makkelijker voor de spelers? Worden de rallies ook wat langer? Wordt de baan wat harder? Wordt de stuit hoger? Maar die eerste dagen, ja, is het aanpassen. En dat gaat niet altijd even, iedereen even goed af. En na deze partij, Marcelle, wat, zijn er nog mooie partijen te verwachten? Nou, uh, het is, ja, je kan eigenlijk zeggen: het is uh, België-dag. Want we krijgen Kim Kleisters dadelijk. Uh, tegen de Oekraïense Katerina Bondarenko. Die dus van Erani won. Daarna krijgen we de Belg uh, uh, Javier Malisse. Hij speelt tegen de nummer 2 Victor Troitsky uit Servië. Uh, heel veel Belgen hier op de tribune. is best een leuke sfeer, want uh, ja, die Belgen doen het goed. We hebben Olivier Rogus hier in de tweede ronde. Uh, David Coffin, uh, die leuke tengere jongen die uh, weliswaar hier verloor in de eerste ronde... maar op Roland Garros heel goed speelde en uiteindelijk pas uh, in de vierde ronde verloor van Federer. Uh, nou, Malisse dus. Dus uh, kortom... Uh, de tnoororganisatie die beseft dat we hier vlak bij België zitten. Dus uh, iedere dag grote getale Belgische toeschouwers. En ja, die gaan Kim Kleisters natuurlijk dadelijk zien. Uh in misschien wel haar laatste optreden hier in Nederland. Hè? Want ze gaat stoppen straks in New York na de US Open. We blijven, we blijven je volgen. Marcella Mesker, dankjewel. je wel. Woningcoöperatie Vestia heeft een akkoord bereikt met een groep banken... over het afbouwen van de zware schuldenlast. Vestia was in grote financiële problemen gekomen... door speculatie met risicovolle renteverzekeringen. Aan de telefoon is verslaggever Gert-Jan Dennekamp. Gert-Jan, is Vestia nu uit de problemen? Ja, uh... Gedeeltelijk wel. En in één klap zijn ze van de onzekerheid af. Maar het andere probleem is dat kost 2 miljard en dat moet Vestia de komende jaren wel gaan afbetalen. En dat is natuurlijk een probleem. Maar in zekere zin is dat toch een beetje een overzichtelijk probleem. Want dan weet Vestia precies waar het aan toe is. 2 miljard afbetalen. Terwijl dat andere probleem, die vervanging van die risicovolle financiële producten... Uh, dat, dat, dat, dat was een onoverzichtelijk probleem wat steeds maar groter werd en opliep in de miljarden en dat uh, uh, mogelijk zelfs zou kunnen leiden tot de ondergang van de corporatie. Nou, dat probleem hebben ze nu in één klap afgekocht, zeg maar, voor die twee miljard. Ja, hoe gaat Vestia die schulden dan afbetalen? Nou ja, Er uh, was al 1,3 miljard bij de banken gestort als onderpand en daar komen dan nog wat leenbedragen bij. Uh, 600 miljoen wordt er geleend van de banken en dat wordt dan uh, afbetaald in de komende 10 jaar. En 100 miljoen gaat er nog eigen geld in. Maar ja, dat geld dat heeft de corporatie eigenlijk niet of nauwelijks en daarvoor is dan saneringssteun nodig. Um, en dat betekent dat eigenlijk andere corporaties Vestia moeten gaan helpen om uh, dit op te brengen. Dus al met al wordt het een enorme kluif uh, voor uh, Vestia om uh, dit uh, probleem uh, aan te pakken. Maar ja, de onzekerheid is nu wel vervangen door uh, de zekerheid. Namelijk dat men weet waar men aan toe is, dat het uh, nu duidelijk is hoe groot het bedrag is... En uh, wat uh, afbetalingen zullen ja. zijn de komende jaren. Met, met nog wel steeds de nodige risico's toch. Uh, om de problemen op te lossen wil de vestia ook de huren verhogen. Is dat nu van de baan, denk jij? Nee, dat is zeker niet van de baan. Alle maatregelen die Vestia heeft aangekondigd, die zullen gewoon doorgevoerd uh, moeten gaan worden. Omdat het hier gaat om leningen. Leningen moeten worden afbetaald. Daarvoor heeft de corporatie ook geld nodig. Dus dat betekent dat Vestia op grote schaal uh, woningen wil gaan uh, verkopen. Zelfs uh, graag uh, bij hoge hoeveelheden, liefst aan andere corporaties, maar ook aan particulieren. En het betekent ook dat nieuwe huurders... die uh, een, een pand gaan betrekken, dus niet voor bestaande huurders... maar nieuwe huurders die een pand gaan betrekken van Vestia... dat die te maken zullen krijgen met huurverhoging. Gert-Jan Dennekamp was dat, over de, het akkoord dat de woningcoöperatie Vestia heeft bereikt... met een groep banken over het afbouwen van de zware schuldenlast. Psychiatrische patiënten worden vaak uh, te lang en te vaak... in de separeercel uh, gezet. Bij veel patiënten zou opsluiting kunnen worden verminderd. Bijvoorbeeld door noodmedicatie te geven. Dat blijkt uit onderzoek van Irina Georgieva van het Erasmus MC. Goedemiddag, mevrouw Georgieva, zeg ik dat goed? Ja, heel goed. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe lang brengen psychiatrische patiënten gemiddeld... in een separeercel door? Uh, in 2010 zijn uh, gemiddelde duur van de separaties 63 uur. Terwijl in uh, 2000, uh, 2003 was het 294 uur. Dus het is enorm gedaald. Maar toch, het is nog steeds uh, langer. Ze verblijven langer dan andere Europese landen. Ja, hoe komt dat? Nou... Uh, we zouden ook veel verklaringen, verschillende verklaringen kunnen geven voor de, voor de feit. Alleen, uh, ik heb één verklaring onderzocht. En dat is namelijk noodmedicatie. In Nederland wordt minder noodmedicatie gebruikt dan in andere landen. En dat is, uh, komt deels door de wet... Uh, wettelijk gezien uh, onvrijwillig opgenomen patiënten die psychotisch zijn... maar nog niet agressief mogen niet behandeld worden met uh, medicatie... als ze medicatie weigeren, terwijl in andere landen wat anders uh, is geregeld. Ja. Ja, op, op welke manier dan moet het? Nou ja, goed, op zich zeg maar, als er sprake is van gevaar... Uh, voor zichzelf of voor anderen... Mogen patiënten of gesepareerd worden of uh, medicatie krijgen? De wet zegt uh, het moet eigenlijk het minst ingrijpende en meest effectieve maatregel gebruikt worden. Gezien het feit dat tot nu toe geen wetenschappelijke bewijzen waren voor het wat eigenlijk de meest effectieve en minst ingrijpende maatregel is. Nou, het, dat verklaart ook het praktijk dat die 59% patiënten gesepareerd worden... en minder noodmedicatie wordt gebruikt. Ja. Ik vind in mijn onderzoek dat noodmedicatie... als minder ingrijpend en vernederend wordt ervaren door patiënten. En bovendien de meerderheid van patiënten... kiezen voor noodmedicatie dan voor separatie. Nou, gezien uh, deze bevindingen zou ik aanraden om wat vaker medicatie te gebruiken in, uh, in nood. Maar ja. dat, heet, dat noemen wij dan thuis gewoon platspuiten. Nou, op zich wel. En dat klinkt zeer negatief. Uh, maar het liefst wil je eigenlijk dat de patiënt de medicatie oraal inneemt. En Pas als de patiënt weigert om de medicatie oraal in te nemen... dan zou je eigenlijk uh, de patiënt uh, de medicatie intramusculair moeten toedienen. Ja, maar dat klinkt ook heel ingrijpend. Klopt. En vandaar dat ik zeg... Want laten wij aan de patiënt de keuze geven. Uh, patiënten verkeren niet constant in psychose of in uh, crisis. Uh, in ambulante setting zou je aan de patiënt kunnen vragen... wat zou je voorkeur zijn wieler noodmedicatie of wieler separatie. Maar, u, dan, maar, mevrouw, maar mevrouw, u weet toch ook dat op zo'n moment... Uh, lijkt mij je wordt niet zomaar in een separeercel gegooid... dus dan op dat moment denk, denk ik dat daar niet echt uh, uh, een gesprek plaats kan vinden, toch? Nee, dat heeft u helemaal gelijk. Maar patiënten, uh, het gaat over, vaak over patiënten die uh, chronisch ziek zijn... en vaak opgenomen worden, zijn bekend uh, binnen de psychiatrische instellingen. Dus het gaat over uh, ambulante setting, als het bij opname niet bekend is wat de voorkeur van de patiënt is... dan zou je volgens mijn bevindingen moeten handelen... en moeten iemand behandelen met noodmedicatie... omdat het minder ingrijpend is. En, en u zegt ook, eigenlijk geeft die patiënten zelf aan... dat ze dat liever hebben dan in zo'n cel te worden gezet. Nou ja, de meerderheid, zeg maar 57% kiezen voor noodmedicatie na nou, 43 kiezen voor separatie. Dus het is nog steeds een beetje dubbel. Vandaar dat ik zeg, uh, laten wij de patiënt uh, uh, zodat de patiënt kunnen kiezen wat ze willen. Vindt u, vindt u dat er uh, hier te lichtzinnig wordt omgegaan met, met het separeren van patiënten? Uh, nou ja, sinds 2006 heeft het ministerie enorm veel geld, ongeveer 35 uh, miljoen euro, geïnvesteerd in verschillende dwang- en drangprojecten. om uh, separaties- en dwangmaatregelen te verminderen. Dus uh, dat kan ik niet zeggen, maar er is wel ruimte voor verbetering. Op welke manier dan? Nou, we hebben bijvoorbeeld binnen GGZ west Noord-Brabant. Uh, daar heb ik mee onderzoek gedaan. We hebben onderzocht effecten van. Psychiatrische Intensive Care Unit. Dus dat gaat over een afdeling waar meer verpleegkundigen aanwezig zijn... zodat ze altijd uh, klaarstaan voor de patiënt. Uh, de uh, nadruk ligt op voorkomen, dan op uh, separeren of dwangmaatregelen. En uh, uit mijn onderzoek blijkt dat patiënten uh, voordat ze uh, op de psychiatrische... Uh, intensive care unit overgeplaatst waren, verbleven 156 dagen gemiddeld per jaar in separier. Na hun overplaatsing op de psychiatrische intensive care unit is het enorm gedaald. Uh, ze, ze bleven ongeveer half dag uh, per jaar in separier. Dus dan heb je een bijna, kan er sprake zijn van eliminatie, dus geen, geen separatie meer. Uh, dus het kan wel. Ja, maar is dat het streven of, of is het ook in sommige gevallen heel nuttig om te separeren? Nou, in sommige eh, separatie- of dwangmaatregelen moeten gebruikt worden als alternatieve maatregel. Dus alleen als sprake is van gevaar voor zichzelf of anderen. Uh, dus in sommige gevallen is het wel nodig, maar het uh, kan wel minder in Nederland. Ja, en het werkt dus ook al minder, want hoe is dat dan tot stand gekomen? Want er is, u zei net uh, 63 uur gemiddeld hè? en dat was veel langer. Klopt. Uh, hoe is dat in redelijk korte tijd toch zo snel naar beneden gegaan? Nou ja, verschillende instellingen hebben verschillende interventies geïmplementeerd. Bijvoorbeeld evaluatie. van de, uh, Als een maatregel plaatsvindt, dan wordt dat geëvalueerd samen met het team en besproken. Uh, wat zijn de oorzaken geweest? Hoe kunnen wij het in, uh, in de toekomst voorkomen? Um, en dat is een voorbeeld van. Je hebt ja. ook een andere voorbeelden, uh, zoals preventieve maatregelen, crisismonitoren, zeg maar, signaleringsplan. Er zijn allemaal middelen die onderzocht zijn. En uit onderzoek blijkt dat het heel goed werken. Oké, okay, dank u wel. Mevrouw Georgieva van Erasmus MC. Graag gedaan. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Dionne de Graaf en Jurgen van den Burg. Langs de van de bom, de wind zien over alles wat verbijgen, over wat er komt, giet. Ik stal het na te lusten, zonder weemoed, zonder spiet. Want wat best is, dat is west, En wat er komt, dat die niet. Alles kan, ja, alles kan, ja, alles kan. Of het ook gebeurt.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 Speciaal voor mijn uh, Drentse collega, Jurgen van den Berg. Dit was uh, Daniel Loeus, alles kan ja. Uh, Frankrijk heeft grote kansen om zich vanavond te plaatsen voor de kwartfinales... en is daarmee nog volop in de race voor een derde EK-titel. In 1984 uh, won uh, Frankrijk uh, dat toernooi al in eigen land. De grote ster was toen Michel Platini, de huidige UEFA-voorzitter. Wat voor speler was die eigenlijk? Ik praat erover even met uh, Henk Spaan. Henk, goedemiddag. Hallo. Wat voor herinneringen heb je aan dat EK van 1984? Uh, ja... Uh, Frankrijk speelde heel goed, maar Platini die was onwaarschijnlijk trefzeker. Die heeft negen doelpunten gemaakt in uh, vijf wedstrijden. Dat gaat nooit meer gebeuren, zoiets. Topscorer alle tijden, geloof ik zelfs, hè, daarmee? Ja, ja in een EK, in een EK ja. Ja. Welke wedstrijd is je het meest bijgebleven, gebleven in 1984? Uh, ja, Portugal was heel sterk ook. Uh, met uh, een middenvelder die heette Shalana. Een hele artistieke speler die kreeg kort daarop. En Hernia die is nooit meer op dat niveau gekomen. Nu was heel goed. Ze hadden Jordao, in een, een, een buitengewoon goede spits. Maar Platini heeft in dat toernooi bijvoorbeeld twee hat gemaakt. Dat is, dat, dat is uh, gewoon uh, ongelooflijk. Ja. Terwijl hij was helemaal niet zo'n spectaculaire voetballer hoor. Hij... Uh, hij uh, kwam altijd helemaal terug. En hij, kreeg, hij vroeg altijd de bal vanuit de verdediging. Dus uh, 20 meter uh, terug op zijn eigen helft. En dan zette hij de aanvallen op. En dan liep hij door in principe. En ja. dan wachtte hij op een, uh, een, sch een schietkant. Ja. Schoot hij hem erin. En een goede vrije trap had hij altijd. Ja, he? een ja. hele goede vrije. Hij heeft er tijdens dat toernooi geloof ik twee gemaakt. Uit ja. vrije trap. Ja, dat over die wedstrijd tegen Portugal. Halve finale was dat. Laten we, laten we even luisteren. Want ik heb een klein fragmentje van. Ah. Onvoorstelbare spanning hier in het stadepilodroom van Matthijen. Wat hij niet de weg te gaan. Die gaan af. ...maar alleen Zingana wordt naar de buitenkant gedrongen... ...en daar is Platini, de koning van Frankrijk. Michel Platini, Le Roi d'Europe, plevert de Franse kranten. Hij is het niet onvoorstelbaar... ...de man van wie gedacht werd dat hij deze wedstrijd zou dragen. Hij droeg hem niet. Hij ziet Frankrijk naar de finale. Ja, de, nee, nee, de koning was, van Europa. Ja, dat was één minuut uh, voor tijd, hè, in de verlenging. <laughs> ja, ja, ja, toch legendarisch uiteindelijk. Um, een, een smet op zijn carrière, natuurlijk het hijseldrama in uh, 1985. en toen heeft hij zich niet uh, heel goed gedragen. Hij gelooft dat hij de enige was die juichte toen ze de, toen ze de beker dus wonnen. Ze speelden bij Juventus toen, hè? Ja, bij Juventus. Tegen Liverpool was het, die <coughs> wedstrijd. Ja, en, die, en min of meer hebben ze Juventus die wedstrijd laten winnen. He, he, he, zag je toen al dat hij later een, een voetbalbestuurder zou worden, Platini? Nou nee, eerlijk gezegd niet. Hij was, hij was gewoon de voetballer Platini. En uh, dat er, er zo'n uh, imposante bobo in hem zou <laughs> schuilen, dat, uh, dat, nee, dat, uh, dat kon je toen niet zien. Hoe vind je dat hij het doet als uh, voorzitter van de UEFA? Ja, hij begon ontzettend goed en progressief. En uh, ja, sluit zich nu vaak aan bij Blatter in, in zijn conservatisme. Ja. Het is, uh, nu is hij geloof ik ook weer tegen elektronische hulpmiddelen. Oh. En dat is uh, iets wat absoluut moet gebeuren. Ik, ik, ik heb niet het idee dat uh, het aanwijzen van Oekraïne... zo verschrikkelijk gelukkig is geweest als, uh, als organiserend <laughs> land. Ja, Ik vlieg steeds op en neer daarheen, hè. dus uh, dat, dat uh, verward je brein. Dan word, word je een <lacht> beetje moe van. En gaan nou ja. hoe die spelers zich moeten voelen. Met ja, het maar ook op op op bijvoorbeeld, hij, hij, hij wil ook niet, of de UEFA wil het niet, maar goed, hij is daar natuurlijk de eerste man van. Dat, dat al die, die dingen op de tribune en, en, en uh, ik geloof dat zelfs uh, scheidsrechtelijke dwalingen mogen niet herhaald worden. Nee, ze hebben een ijzeren greep op het uh, beeldverslag. Ja, dat is ook uh, niet transparant, conservatief en angstig. Censuur gewoon eigenlijk. Ja. Hè? ja. Nou, wat dat betreft past hij wel weer goed in Oekraïne natuurlijk. Maar jij kijkt <laughs> ja. veel naar het Franse voetbal. Je komt ja. vaak in Frankrijk. Wat is, wat is de status van Platini in Frankrijk? Ja, dat is, uh, die is heel hoog. Maar ik, ik, ik heb het idee dat, uh, net als bij ons met Kruif dat uh, de mensen die hem hebben zien voetballen... zullen hem toch altijd als de speler blijven zien. En um, daaraan ontlenen dit soort uh, oud-voetballers hun reputatie. Ja. En wat ze dan later uh, allemaal doen op bestuurlijk niveau, ja, pff, speelt toch iets minder een rol. Wat gaat Frankrijk vanavond doen, Henk? Ik vond dat Frankrijk in de tweede wedstrijd een uh, grote stap vooruit gemaakt heeft. Ik vond ze heel goed voetballen. En als ze deze groei doorzetten, dan zie ik ze naar de finale gaan. Kijk, Kijk dat noteren we. Ja. Henk, dankjewel. Uh, Tom van het Hek is aangeschoven. Uh, Zometeen uh, om twee uur precies gaan de telefoonlijnen weer open. En dan kunnen we weer zeuren, zeveren. Ja, we krijgen ook adviezen. Dat is van alle handen en alle markten thuis. Vragen, zeuren, klagen. Er moet wel een beetje geklaagd worden natuurlijk. Hè. Dat mag Want Het is lekker weer vandaag. Maar ondanks dat beetje klagen, 0800 voor eigenlijk al uw vragen, klagen en andere adviezen. Ja, er dus dus komen met... ook adviezen binnen. Nou, ja, ja, we zijn de meest prachtige adviezen al binnengekomen. Hè. We hadden bijvoorbeeld Dennis Bergkamp moeten selecteren... want dan hadden we niet steeds hoeveel vliegen. Hadden we iemand met vliegangst gehad, hadden we gewoon in Garkov <lacht> geslapen. Bijvoorbeeld dit soort adviezen. Dus wij krijgen de meest fantastische Adviezen binnen en de beste selecteren. We zenden we weer uit rond half zes. En nu kan iedereen bellen 0800 11 Vanaf over 30 seconden. Goed, hij trekt een sprintje naar de andere kant van de studio. En daar worden die telefoontjes opgenomen. Als gezegd, half zes op de radio. Ik verwijs nog even naar het spel wat op onze site staat: radio 1.nl. Tijd voor tijd heet het spelletje. Je moet elke dag. Uh, er komt er een vraag op die met de tijd te maken heeft. En u moet juist de juiste tijd dan voorspellen. Vandaag gaat het over de eerste keer buitenspel bij uh, Engeland ja nee ik doe ik doe niet mee ben nee, jij helemaal niet mee niet ja, ja, ik zal vandaag voor het eerst meegaan doen. Ik ga, ik ga nu... Het is ook <laughs> erg inderdaad. Vandaag voor het eerst. Ja, dus je, wat nu wat denk nadenken? jij de eerste keer? Hey, het ik bakenspel? ga er nu over nadenken. Oh, okay. Weet het nog niet. Ik, had, ik had de elfde minuut. Maar je kan dus spelen tegen de presentatoren. <laughs> en uh, je kan er uiteindelijk een, een, een horloge mee winnen. Een tijd voor tijd horloge. Via de site dus radio1.nl Wij zijn uh, er straks weer met onder andere het Media Forum. En we blijven natuurlijk ook het tennis volgen in Rosmalen. Heel graag tot na twee uur.